Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. In het centrum van de afgaan daarbij zijn zeker vier doden en 22 gewonden gevallen. Ooggetuigen melden dat de ontploffing niet ver was van de Amerikaanse ambassade en een NAVO-basis. Mogelijk zijn er ook voertuigen van de NAVO getroffen. De Rabobank gaat beveiligers inzetten om s'nachts geldautomaten te bewaken. De bank doet dat uit angst voor plofkraken, schrijft het AD. De beveiligers worden ingezet bij geldautomaten in de buurt van appartementen en op rustige plekken. Om het risico op plofkraken verder te verminderen, gaat de Rabobank ook automaten s'nachts afsluiten met rolluiken of stalen platen. VVD-partijvoorzitter Henry Keizer legt zijn functie tijdelijk neer. Hij raakt in opspraak omdat hij een crematorium ver onder de marktwaarde gekocht zou hebben. Keizer ontkent dat. Gisteravond heeft de partijtop overleg gehad. Afgesproken is dat de Integriteitscommissie van de VVD onderzoek gaat doen. Zolang dat duurt is Keizer geen partijvoorzitter. De Belgische kasteelheer Stijn Salens is vermoord in opdracht van zijn schoonvader André G. Dat bekende hij tijdens de rechtszaak. Dat was voor het eerst. Eerder zei hij steeds dat hij zijn schoonzoon alleen een lesje wilde leren. Stijn Salens werd in januari 2012 doodgeschoten. Pas weken later werd zijn lichaam gevonden in een bos. Hillary Clinton denkt dat ze de race om het presidentschap van de VS heeft verloren in de laatste weken voor de verkiezingen. Ze zegt in een interview dat ze daar zelf deels verantwoordelijk voor is. Maar Rusland, seksisme en de FBI spelen volgens haar ook een rol. De FBI heropende vlak voor de verkiezingen een onderzoek naar de e-mails van Clinton. En ook denkt ze dat president Poetin zich met de verkiezingen heeft bemoeid. Het weer: bewolkt en in het zuiden regent het nog. Komende ochtend trekt die regen naar het zuiden weg en dan breekt soms de zon door. Later komen er vanuit het oosten stevige buien opzetten, soms met onweer. En het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt wel mee met de drukte in de Randstad. Wel filevorming op de A15, Gorkum rotterdam Tussen Knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giesendam 3 kilometer. De A20 hoek van Holland Gouda tussen het Plein en Nieuwekerk aan de IJssel 6. Maar de afrit is inmiddels weer open. Op de A27 Breda Utrecht tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 2 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Don't have to. Ik stap de beurs in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij. Stil achter de ruiten, die kan mij zien. In blauw verlichte trein.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 Unbelievable. het ritme van zon. Ooh with me That's life.